Volgens Marinese officieren trekken de opstandelingen zich massaal terug, te voet of op motoren, in de Sahara of verder noordwaarts. Bij een brand in een kledingfabriek in de Bengaalse hoofdstad Dhaka zijn zeker zeven vrouwen omgekomen. De brandweer trof hun stoffelijke overschotten aan op de eerste verdieping. Vrijwilligers hielpen de brandweer bij het bestrijden van het vuur, terwijl buiten een grote groep mensen stond te wachten op nieuws over hun familieleden. In november kwamen bij een brand in een kledingatelier in Dhaka 112 personeelsleden om, waarna de discussie over de slechte werkomstandigheden in deze bedrijfstak oplaaide. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil de banden aanhalen met Cuba. Hij heeft een ontmoeting gehad met zijn Cubaanse collega Rodriguez. De ministers spraken elkaar op een top in Chili over duurzame ontwikkeling. Binnenkort praten ze verder. Volgens Timmermans vinden in Cuba hervormingen plaats... en ook de relatie tussen de Europese Unie en Cuba is in beweging. Timmermans wil graag met Cuba praten over onder meer mensenrechten... landbouw, water en cultuur. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Afghaanse stad Kunduz... zijn zeker tien doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn een vooraanstaande bestrijder van terrorisme... en het hoofd van de verkeerspolitie. De aanslag werd gepleegd door een motorrijder... die krachtige explosieven bij zich had... De Nederlandse politietrainers die in Kunduz zijn gestationeerd... waren niet in de buurt van het bloedbad. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar de verdenking gaat uit naar de Taliban... die meer van dit soort aanslagen in de regio hebben gepleegd. De Roemeense politie is er zeker van dat er gestolen schilderijen... uit de kunsthal in het land zijn geweest... maar de politie weet niet waar de kunstwerken nu zijn. Volgens de Roemeense politiewoordvoerder gaat de zoektocht door... De drie Romeinse verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het verzoek van de advocaten om vrijlating is door de rechter afgewezen. Onder meer om te voorkomen dat de verdachten bewijsmateriaal vernietigen. Er zijn veel aanwijzingen dat de drie achter de kunstroof van oktober vorig jaar zitten. Een van hen is gefilmd in de kunsthal in Rotterdam. Hij is er twee keer geweest naar eigen zeggen om naar de bronzen beelden te kijken. Op de eerste dag van de WK Sprint in Calgary... is de 500 meter gewonnen door de Japaner Jochie Kato. Michel Mulder werd vijfde in 34 seconden en 47 honderdste. Bij de vrouwen won titelhoudster Yu Ying. De Chinese liet op de 500 meter de Zuid-Koreaanse Lee shang achter zich. Heather Richardson uit de VS eindigde op de derde plaats. Thijsje Unema werd knap vierde in een Nederlands record... van 37 seconden, 38 ste in de Eredivisie heeft PSV met grote cijfers gewonnen van Herakles. In Almelo werd het 5-1. De Eindhovenaren staan nu bovenaan... maar hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan de nummer 2, FC Twente... die morgen in actie komt. Overige uitslagen? Pekswolle, Zwolle, Heerenveen, 1-1. RKC Waalwijk, Nakbreda, 0-4. En ADO Den Haag, Roda JC, 2-2. Het weer. Vanuit het westen trekt natte sneeuw of ijzel het land binnen... Daardoor kan het glad worden op de wegen. De neerslag gaat eind van de nacht over in regen. Morgenmiddag wordt het weer droog en klaart het in de kustgebieden op. Het wordt dan een graad of zes. Na het weekend is het herfstachtig met veel regen, wind en temperaturen... ruim boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Thomas en astronaut zijn lijkt me het gaafste wat er is. Thomas heeft algkanker.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 Geef kinderen met een levensbedreigende ziekte de kracht om kind te zijn. Make a Gute Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 die geen baan kunnen krijgen omdat de werkgevers geen oud-kamerlid willen. En dat is nou echt zielig. Zakkenvullers die er niet eens in slagen hun zakken te vullen. Welkom bij Het Oog op Zaterdag. Het magazine voor nieuws, sport en mode. Tenminste, vanavond wel. Want Slotenbalk en Inerwoude gaan weer uit het nieuws verdwijnen. De winter is voorbij de zet in en wij kijken muzikaal terug op het korte schaatsseizoen 2013. En nog meer schaatsen, want Sebastian Timmerman doet verslag... van het WK Sprint in Salt Lake City van de 1000-meter-mannen. Domenico Dolce en Stefano Gabbana, de mannen achter het modemerk Dolce en Gabbana... moeten zich verantwoorden voor belastingfraude. En dan een sport- en modeonderwerp tegelijk. Het Noorse schaakwonder Magnus Carlsen. Vermoedelijke winnaar van het Tata Steel-toernooi maar ook fotomodel bij broekenfabrikant G-Star. En de tweede verjaardag van de Egyptische revolutie is uit de hand gelopen. Dat allemaal straks en nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 26 januari. Vreugde in de straten van Cairo... nadat een rechter de doodstraf had uitgesproken over 21 verdachten die vorig jaar betrokken waren bij rellen in een voetbalstadion in Port Said. Maar tegelijkertijd heerste er woede bij de familie van de ter dood veroordeelde. Een grote menigte probeerde de gevangenis in Port Said te bestormen... en daarbij vielen zeker 30 doden. In eigen land wist RTL Nieuws te achterhalen dat de lijst met topverdieners in de publieke sector die minister Plasterk aan de Tweede Kamer stuurde, niet helemaal klopt. Zoals een bestuurder van het Waterlandsziekenhuis in Purmerend. Hij ontving een salaris en ontslagvergoeding van samen 410.000 euro. Hij hoort dus op de lijst, maar staat er niet op. Oppositiepartij CDA vindt dat de minister prutswerk heeft geleverd. Die lijst moet helder zijn, die moet kloppen. We moeten daarover een debat kunnen voeren, dat gaan we binnenkort doen. En dan gaan we klagen over de lijst, over de manier waarop het gepresenteerd wordt... en dat het gewoon prutswerk is, want het klopt niet. En om nog even bij de politiek te blijven, regeringspartijen VVD en PvdA zijn met elkaar in botsing gekomen over het rookverbod in de horeca. Op dit moment mag er alleen in kleine cafés zonder personeel worden gerookt en de PvdA wil dat veranderen. Wij willen dat zo snel mogelijk de horeca weer 100% rookvrij wordt gemaakt. Er is niks over afgesproken en ja, dan is helder waar wij voor staan. Namelijk dat roken hartstikke ongezond is, maar dat mensen de vrijheid mogen hebben om ergens een sigaret op te steken. Uiteraard krijgt de VVD-steun van de kleine kroegen. Want die vinden een algeheel verbod compleet overbodig. Groot horeca, in ieder geval Amsterdam, ook buiten Amsterdam, Rotterdam, waar ik ook vaak kom. Daar wordt gewoon niet gerookt. Dus het is echt een flauwe, flauwe argument En Nederland bond nog één keer massaal de ijzers onder, nu het nog kon. Morgen treedt de dooi in en is het afgelopen met de scha schaatsvreugde. Althans, voorlopig. Om Meteen blijven maar ja, is... Het is nog maar, Het is nog, nog zo vroeg, joh. Hé? makkelijk. De LST-tocht is dat 17 februari al een keer verreden. He? Dus en benen dan ben we lang niet. Dat duurt na drie weken. Ja, we krijgen februari nog en maart en wie weet april. Robin Haasen en Igor Seisling zijn er op het Australian Open niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen. Ze kregen de titel in het dubbel niet te pakken. De Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan bleken een maatje te groot. Maar Haasen en Seisling hebben de smaak te pakken, lieten ze weten. Ik would like to thank Robin at first. Igor, thanks. I uh, really uh, had a lot of fun. It has been uh, two great weeks. The, the brothers were a little too strong this year. I still don't know who is who, so Mike, Bob, Bob, Mike. Well done. We'll be back next year to have a, have a, have a revenge. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. So, uh, see you next year. Dolce Gabbana is een van de grote Italiaanse modemerken... vergelijkbaar met Gucci, Versace en Armani. Maar... Dolce Gabbana zijn ook, Domenico Dolce en Stefano Gabbana... de twee mannen achter het modemerk. En die worden beschuldigd van belastingfraude. Komende week komen ze voor de rechter. Correspondent Rob Zoutberg in Rome, goedenavond. Hai. Wat is er mis met de heren Dolce Gabbana, Rob? Nou, uh, alles bij elkaar, 1 miljard euro. <laughs> het gaat om het niet afdragen van belastingen over royalties. Alles bij elkaar, wat ik net zeg: hè? 1 miljard euro... Uh, dat ze hebben, niet hebben afgedragen aan de Italiaanse belastingdienst. Heel simpelweg, door in 2004 het verkopen van hun merk DNG... en het merk Dolce Gabbana aan een BV in Luxemburg. Nou, kom je uit op, uh, op lagere belasting, zo draag je niks af in Italië. Maar de fiscus die zat ze al heel snel op het spoor. Dat begon al in 2005, werden aanvankelijk veroordeeld, vrijgesproken... maar nu moeten ze toch weer voorkomen... En ah, jawel, ze riskeren vijf jaar cel als goede Italianen. Zo'n hoge uh, celstaf staat erop? Nou, nou ja, het is ook wel een behoorlijk bedrag, lijkt me. Het is. Uh, de, de eerste eis is ook dat ze maar eerst beginnen met het betalen van achterstallig belastingen. 343 miljoen, waarvan twee derde onmiddellijk betaald moet worden. Nou, zijn dat soort eisen zijn natuurlijk. Heel streng, hè, en die vijf jaar cel die de moord eisen. En het is in Italië dan altijd maar de vraag of dat ook werkelijk gaat gebeuren. Maar de twee heren gelden wel degelijk hier als een, gewoon een voorbeeld dat gesteld wil worden. Ook zij komen er niet onderuit om belasting te betalen. En dat is nogal wat in Italië natuurlijk. Ja, wat is hun reputatie in Italië vergeleken bij ja, een Gucci, een Versace, een Armani? Ja, het is natuurlijk het op- en top-Italiaanse merk. Hè? En dat valt me ook echt op hier. Ze verkopen zich ook echt zo als het, het, het puur Sang Italiaanse modemerk. Als je hier kijkt naar advertenties die ze plaatsen in de grote, uh, in de katerne bijvoorbeeld van de kranten. Ook de, de bijlagen die je krijgt, dan zie je. Prachtige zwart-wit advertenties met echte vrouwen erop in de stijl van Sophia Loren. En jongetjes met ravenzwart haar die zo uit de Godfather lijken weggelopen. Het, het presenteert zich echt als een groot Italiaans merk. En ja, ja zo verkopen ze hun kleren en ook hun parfums Dat Tot slot uh, Rob, Italië stond onder Berlusconi bijvoorbeeld nou niet echt bekend als een streng land op belastinggebied. Is dat onder premier Monti echt aan het veranderen? Nou ja, in het jaar dat hij heeft gezegd heeft hij er wel degelijk iets aan geprobeerd te doen. Hè? Waar gaat het om? Belastingontduiking in Italië. Schatkist loopt jaarlijks 45 miljard euro mis dat zijn de schattingen. Nou, Monti heeft er echt iets aan proberen te doen. Controles zijn verscherpt het afgelopen jaar. Er zijn invallen geweest in chique wintersportplaatsen... als Cortina d'Ampezzo bij de grens bij Oostenrijk. In dure winkelstraten hier in Rome. In Milaan is dat ook gebeurd. En jawel, ineens zijn de belastinginkomsten toegenomen afgelopen jaar met 3%. Dus het heeft... Het heeft echt uh, succes gehad. En ik kan je vertellen, als je hier iets koopt... dat valt me echt op, hè? bij alles wat je koopt hier... een kopje koffie, een krantje of wat dan ook... krijg je er meteen een bonnetje bij. Bonnetje bij. Echt, mijn portemonnee zit vol met bonnetjes... van 90 cent, van 1,20 euro. Want je bent zo, gewoon strafbaar als zo je hier iets geeft. La, zo zie je maar hoe een land kan veranderen. Ik, ik dank je wel, Absoluut. Rob Zoutberg. <laughs> Want we gaan snel naar uh, het wereldkampioenschap sprint in Salt Lake City in de Verenigde Staten... naar Sebastian Timmerman. Ik kijk naar uh, Thijsje Oenema, die het in de tweede rit van de 1000 meter gaat opnemen tegen de Oostenrijkse Vanessa Biedner. Oenema is prima begonnen aan dit toernooi. Moet nu wel ook goed starten in de tweede poging. En dat gebeurt gelukkig, want de eerste start was vals, maar nu is ze goed weg. Thijsje Oenema werd vierde op de 500 meter achter Yiyu Sang-wali en Heather Richardson. En dat niet alleen. Na 4000 dagen, precies 4000 dagen, is het Nederlands record op de 500 meter verbeterd door Oenema. En gebracht op 37, 38, 11 jaar geleden reed uit in dezezelfde hal. Het eindmiddels oude Nederlands record. Oenema opent in 1762. Heeft niets eigenlijk aan haar tegenstandster. Op deze 1000 meter zal het echt helemaal alleen moeten doen, Wat is veel beter dan die Vanessa Bietner, jonge meid van 17 jaar, dus uit Oostenrijk. In 1467 is het persoonlijk record van uh, Thijsje Oenema. Dat reed ze vorig seizoen tijdens het WK sprint, toen ze tiende werd in Calgary. Dit is haar tweede deelname. 44-70. De eerste volle ronde gaat in 27 seconden. Dat, uh, dat ziet er goed uit voor Thijsje Oenema, maar... Kan ze dat volhouden in de laatste ronde. Dat is altijd de moeilijke ronde voor Oenema... die een echte 500 meter specialiste is. Ze rijdt voor de ploeg van Marianne Timmer. Die hoor ik hier vandaan. Kom op, kom op, kom op schreeuwen. Terwijl Marianne Timmer helemaal aan de andere kant van de hal staat... op de kruising. En dan gaat Thijsje Oenema de laatste buitenbocht in. Komt ze met de enige moeite toch wel doorheen. 1.14.67. Dat is dus haar persoonlijk record. En ik denk dat ze dat wel gaat verbeteren. Jazeker, ze gaat het brengen op 1.14.22. De 1000 meter is pas net onderweg. We hebben twee ritten gehad van de zeven. 10 ritten. Dus Thijs Oenema moet nog lang wachten. wat de concurrentie gaat doen. Maar één ding kunnen we al wel zeggen. Met een Nederlands record op de 500 meter. en een dik persoonlijk record. wat ze rijdt er eh, 14e vanaf op de 1000 meter. is Thijs Oenema prima begonnen aan dit wereldkampioenschapsprint. 1 14 is haar nieuwe persoonlijk record. en de snelste tijd na twee ritten op de 1000 meter. Sebastian Timmerman vanuit Salt Lake City. Nou, het zou nu niet zijn ontgaan. Morgen gaat het dooien. en dus was vandaag voorlopig de laatste. Iisdag. En dat kunnen we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Daarom is de muziek vanavond in met het oog op morgen uitgekozen... door echte ijsfanaten. Zoals Rieks Poelman, de voorzitter van het landelijk bureau Toerschaatsen van de KNSB. Mooi weekend gehad? Ja, dit, dit was natuurlijk fantastisch. Uh, donderdag was uh, heel erg jammer dat we uh, na zo'n massale toeloop uh, de verkoop van de kaartjes moesten stoppen en zorgen er, ervoor zorgen dat iedereen veilig uh, weer terugkwam bij zijn auto en bij zijn eigen klompjes. Maar gisteren en vandaag was het natuurlijk één groot feest en dat is ook gebleven de hele dag. Uh, er zijn, natuurlijk uh, er gebeuren kleine ongelukjes, dat, dat is normaal met, uh, met het schaatsen, daar, daar ontkom je niet aan. Maar er zijn geen problemen geweest, er zijn geen opstoppingen geweest. Klein beetje morgens bij de dag, maar verder voor de rest, het was gewoon twee dagen feest. Ik las dat alleen al 60.000 mensen zijn geschaatst in de provincie Overijssel. Is dat niet wat druk? Uh, ja en nee. De manier waarop het dus nu gaat, waarbij we dus uh, ontzettend veel steun gehad hebben van uh, de overheden uit Steenwijkerland, met name de politie, de GOR, de brandweer, de ambulance dienst enzovoort. Als je dat dus uh, van buitenaf goed onder controle houdt, dan is 60.000 schaatsers is niet druk in dit gebied. Uh, een, een van de officieren van dienst die zei, ja we kunnen er wel 100.000 hebben als het maar gedoseerd gaat. En dat was dus donderdag niet het geval. Toen kwam de toeloop uh, te massaal, te plotseling, op een te kort traject, uh, in een te korte tijd. En uh, daarom is er ook onmiddellijk opgeschaald uh, uh, op donderdag en vrijdag. En dan zie je dus uh, met een goede crisisbeheersing, uh, dan, dan uh, verloopt het allemaal uh, perfect. Maar het uh, toerschaatsen, het is behoorlijk aan het toenemen hè, in Nederland. Nou, u moet niet vergeten dat wij vorig jaar uh, bij deze prachtige winter ook... Uh, al 350.000 geregistreerde toerschaatsers hadden. En dat, dat, dat staat dus los van het aantal mensen... wat op eigen houtje gaat schaatsen. En nu hebben we ook uh, proefondervindelijk weer uh, ervaren... dat het een derde registreert zich... en uh, twee derde uh, gaat dus uh, op, uh, op eigen gelegenheid daar rond schaatsen. Uh, voor ons als bond is dat uh, heel erg jammer... en ook voor de organiserende verenigingen... want kosten nog moeite worden gespaard... om uh, alles in goede banen te leiden. Alleen ja... De zogenaamde zwart of grijsrijders, hoe je ze ook wilt noemen... die dragen dus hier helaas nog niet aan bij. Nee, daar is geen kruid tegen gewassen, dat soort nou, individualisten. Dat is, daar is het laatste woord nog niet over gevallen. Er uh, zijn natuurlijk met de huidige moderne middelen zijn er, uh, een heleboel dingen te bedenken. Uh, alleen daar gaan we de zomer dus goed voor gebruiken om dat op een rijtje te zetten. En in goed overleg met de, de, zowel de organiserende verenigingen als uh, de overheid. En met name de gemeente Steenwijk Land. Die, die heeft toch wel een, uh, een geweldige voorbeeldrol hierin nemen. Zijn, we gaan even naar de muziek, meneer Poelman. Want wat heeft u voor ons uitgekozen en waarom? I'm gonna knock on your door. Oh? Omdat Heel de door eraan staat te komen... Dat is een prachtige keus. Dat dacht ik. I'm gonna knock on And I'm going to knock on your door op verzoek van de chef. Toerschaatser van de KNSB, Rieks Poelman. U hoort het net in het uh, nieuwsoverzicht. Onrust in Egypte bij de viering van twee jaar revolutie. Vandaag vielen in de havenstad Port Said zeker 30 doden... nadat de rechtbank een aantal voetbalsupporters de dood veroordeelde. Arabiste Esmeralda van Boon is in Cairo. We beginnen even met uh, vandaag Esmeralda. Wat is er precies gebeurd in Port Said? Ja, op het moment dat daar de, de uitspraak van de rechtbank kwam, dus dat 21 uh, voetbalsupporters uh, ter dood veroordeeld werden, werden gelijk de mensen daar in de rechtbank aangevallen, hebben familieleden van die jongens geprobeerd te bevrijden. Daar zijn twee politieagenten bij omgekomen en toen is het eigenlijk alleen maar een kwaad tot erg gegaan. Namelijk dat uh, mensen de straat op zijn gegaan. Uh, er is daar gedemonstreerd en er is hard opgetreden tegen de demonstranten. Met uh, traangas, uh, er werd geschoten. En, en uh, er zijn verschillende gebouwen in de brand gestoken door demonstranten. En inmiddels is daar, zijn de militairen daar op de straat om uh, de boel in de gaten te houden. En is er is een purview ook ingesteld. Een avondklok. Nou lijkt me de doodstraf voor uh, voetbalrellen ook een beetje aan de zware kant. Is dat normaal, zo'n straf? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf ook wat verbaasd was. Ik weet wel dat er ook nog steeds de doodstraf hier in Egypte is. Ik had niet verwacht dat het voor inderdaad uh, deze rellen dat dat de straf zou zijn. Um, is het wel zo denk ik dat er een heel duidelijk signaal, dat ze een heel duidelijk signaal wilden afgeven. En uh, ook de rust uh, terug wilden laten keren in Cairo. Omdat in Cairo had, hadden de hooligans van de voetbalclub hier al gezegd. Uh, als er geen uitspraak komt of als die straf te laag is... dan zullen wij ervoor zorgen dat de hele stad zal gaan branden. En nu is het zo dat Port Said uh, in brand staat... en daar de uh, onrusten erg groot zijn. Het, is een, ja, het, het lijkt mij ook een wat zware straf. Denk ik. ik was ook wat verbaasd. Uh, gaan we even de rest van het land doornemen? Want ook gedoe vandaag in Suez. Wat was daar? Ja. Nou, daar is een politiebureau in de brand gezet. Uh, de militairen zijn er ook inmiddels... Um, er wordt gesproken of ze daar misschien ook een avondklok gaan instellen... of de noodtoestand in ieder geval gaan afroepen wat inmiddels is gebeurd. Dat weet ik niet, maar uh, ook daar lijkt het alsof de vlam in de pan is geslagen. En er zijn, gisteren zijn daar ook al uh, vijf, zes mensen omgekomen... en dat zal waarschijnlijk vandaag de reden zijn geweest dat men weer uh, is gaan demonstreren. Ik zag je net een nieuwsuur vanuit Cairo, waar je nu bent. Um, ja. Dat leek me ook geen pretje. Nou, het was vrij lastig om in de studio te komen. Um, er is namelijk een belangrijke brug die naar Klein leidt. Die was afgezet door demonstranten en dat is ook een brug die uh, aan de zijkant van het gebouw zit waar ik zat. Uh, daar werd met veel traangas uh, ook al uh, geschoten en um, nou, dat kon je ook duidelijk ruiken en mijn ogen uh, prikten nogal. We moesten via de achterkant het gebouw in omdat we de voorkant niet konden te doen in verband met uh, rellen. Uh, dus ja, het was wat lastig om te komen. En ook om daar weer weg te komen, uh, had ook wel even wat voeten in aarde. Maar het is goed gekomen. Je, uh, ja, als je het volgt via de media, heb je dan de indruk dat zo'n hele land in brand staat. Is dat zo? Of zijn dit toch plaatselijke incidenten? Nee, dit zijn plaatselijke incidenten, um, hier in, in Cairo in ieder geval. Uh, kijk, als je in een hele andere wijk loopt dan in downtown... waar het Tegelierplein ligt, heb je eigenlijk niets door wat er bij het Tegelierplein gebeurt. We zijn vandaag in een hele andere wijk geweest... en we hebben niets gemerkt van de onrusten die toen al gaande waren op het Tahrirplein. En zelfs als je op de ene kant van het plein staat... Uh, heb je eigenlijk niet eens heel erg goed door wat er aan de andere kant gebeurt. Tenzij er overmatig veel traangas wordt gebruikt, dan ruik je dat op een gegeven moment. Maar het is inderdaad af en toe gewoon heel lokaal. Het had uh, voor president Morsi en voor het leger een feestelijke dag moeten worden... want twee jaar uh, revolutie tegen Mubarak. Die feestelijke sfeer is er niet echt ingekomen dus? Nee, nou kijk, gisteren waren er wel festiviteiten, mensen gingen ook wel echt... Naar klein om te vieren dat twee jaar geleden de revolutie er was geweest. Maar er was ook zeker een kritische noot te horen bij de demonstranten. Er waren er genoeg die ook riepen uh, Morsi moet aftreden. Of Morsi is een, uh, een, een leugenaar. Hij heeft niet waargemaakt wat hij heeft beloofd. En uh, er werd ook wel gezegd op het moment dat hij niet gaat doen wat hij belooft... dan gaan wij gewoon weer een revolutie beginnen. En zullen we ervoor zorgen dat hij aftreedt. Want wij willen nu eindelijk als volk macht in handen hebben. En uit welke hoek komt dit, die ontevredenheid over twee jaar revolutie? Nou, kijk, de, de economie gaat hier steeds slechter. Uh, de eisen die er twee jaar geleden waren tijdens de revolutie... namelijk brood, uh, vrijheid en, en uh, meer sociale rechtvaardigheid... die eisen zijn nog steeds niet... De antwoord, dat er zijn nog steeds dingen die mensen roepen. Die ook zeggen, van ja, er zijn nu veel meer mensen die het nog slechter hebben. De economie gaat zo ongelooflijk slecht. Er zijn mensen die sterven van de honger. En er is gewoon niets veranderd. En daar zijn ze heel ontevreden over. Maar let wel, dat is niet het hele volk. Een, een, een deel van het volk is het wel degelijk eens met Morsi en zijn partij. Want hij is wel uh, door, door een deel van het volk gekozen. Maar er is zeker een heel, heel groot deel van het volk die het er niet mee eens En die hebben zich laten horen. De discussies over Morsi gaan hier altijd over. Het is een islamist en uh, dat is eng. Speelt, speelt dat bij die protesten en bij die rellen deze dagen? Of dat veel minder eigenlijk? Nee, dat speelt ook zeker. Er zijn ook zeker mensen die zoiets hebben van... Uh, waar gaat dit naartoe en, en uh, wordt uh, Egypte nu een islamitische staat? Er zijn ook mensen die hebben gezegd, wij gaan de straat op tegen uh, Morsi, maar ook tegen een islamitische staat. Dat willen wij namelijk niet wij democratie. Wij willen niet dat het geloof zich daarmee gaat bemoeien. Wij, willen, wij zijn moslim, uh, wij, wij geloven, maar wij hebben geen zin dat het geloof zich gaat mengen uh, in, mijn, in mijn dagelijkse leven. In, in, in de politiek, dat is mijn eigen zaak, dat wil ik zelf bepalen. En dat zijn, ook, ook mensen die, uh, dat zijn soms ook mensen die Morsi hebben gekozen. Die nu zeggen: Oh, maar wacht even, dit gaat een kant op die wij niet hebben gewild. Als het onrustig is, dan uh, zie je opeens oppositieleider El Baradei weer wat zeggen. Uh, vanda vandaag ook. Wat wil hij? Uh, nou ja, hij wil eigenlijk uh, gewoon dat, dat inderdaad de eisen van de revolutie uh, worden, dat die tegemoet worden gekomen. En, en, en dat het wel op een democratische manier blijft. Kijk, Morsi heeft op een gegeven moment bepaalde decreten uitgevaardigd... waardoor hij meer macht naar zichzelf heeft toegetrokken. En dat heeft hij uiteindelijk goed gepraat waarom hij dat heeft gedaan. Maar dat is bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Dat we zeiden, oh, wacht even. We hebben gestreden voor meer vrijheid en voor een democratie. En dat wordt ons nu zo afgenomen. Dat is niet de bedoeling. Je had het daarnet even over, uh, sommigen die het hebben... over een tweede revolutie, een nieuwe revolutie. Zit dat erin, denk je, of dat niet? Nou ja, ik denk dat het eigenlijk meer is dat de, dat de revolutie nog doorgaat. Ik bedoel, we hebben toen die 18 dagen uh, revolutie gehad, twee jaar geleden. En daar is een omwenteling geweest in het regime. Maar een revolutie uh, heeft meer tijd nodig. En ik denk dat het eigenlijk meer uh, ja, verder gaat. Alleen is het een uitspraak op het plein om ook aan te geven... wij weten inmiddels hoe we de op moeten gaan en niets moeten afdwingen. En dat kunnen we zo weer doen als het ons niet bevalt. Dank je wel, Esmeralda van boning Cairo. En kijk uit voor het traangas. Dank je. En uh, we gaan terug naar de muziek van deze schaatsweek. David Pos is ijsmeester bij de Ankeveense ijsclub En ja, u bent heel erg beroemd, meneer Pos, sinds u live op Radio 1... door het ijszakte vorige week. En het is ja, heel god. gemeen van me, maar we gaan het nog één keer laten horen. Kijk, kijk, kijk, kijk, oh, kijk. Oh, hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Ja. Ja, de, ijs erdoor, de ijsmeester is er doorheen gezakt. Ja, ja, Tot zijn middel in het... Wa je was gewaarschuwd. Ja. Ja. Gaat het? Nou, het valt me toch tegen, Wat ja, verdorie? Ja. Nee, dit had, ik had echt niet verwacht. Ja, daar gingen we weer, hè? Ja, klopt, ja. Nou kun je er toch om lachen. En bent u erg blij dat het gaat door je nu? Dat het niet meer kan gebeuren? Eh. dat het gaat doden is natuurlijk goed voor Ankerveen, want wij konden niet schaatsen. Wij hebben een prachtig natuurgebied met leghakkers. En door die harde wind is die, hebben we sneeuwduinen gekregen waar, waar het een beetje luw was. Dus wij kunnen helemaal niet schaatsen. Nou, we zijn eigenlijk best een schaatsdorp en het lukt niet om een goede schaatsbaan te maken. Dus voor ons mag het even doden. Maar ik vind het wel heel jammer dat het gaat doden, want ja, er zijn zoveel mensen die er plezier in hebben. Maar ja, nu komt toch die dooi morgen. Jammer. We hoorden net uh, van uh, Rieks Poelman bijvoorbeeld uh, wat een oh, ja. geweldige Rieks. tijd het in, ja, Rieks, in, ja. uh, in Overijssel onder meer is geweest. Hoe heeft u hoe heeft uw uh, weekend doorgebracht? Nou, ik, uh, ik ben ook voorzitter van de Stichting Natuurhuis klassiekers. Ik ben uh, bij het Nederlands kampioenschap ge uh, betrokken geweest in Elburg. Heb ik een beetje geholpen, daar ben ik ook geweest. En ik ben vandaag naar Koenke geweest. Omdat er bij ons toch ook niet geschaafd kan worden in Ankerveen. Je moet echt een end weg. Uh, ja, nou ja, uh, ja. Je moet eigenlijk een beetje meer naar het noorden en naar Overijssel om te schaatsen. Maar goed, ook daar hebben ze pech gehad. Want de eerste wedstrijd bij uh, Giethoorn en Wanneperveen. Die was toch ook. Uh, na een paar uur moest die opgezet worden. En welke muziek zouden we kunnen draaien om het uh, leed voor u en ook voor heel Veen te verzachten? <laughs> nou, doe maar bluf. En welke? De, een leuke Hollandse. Voorkeur? Ja, nee, nee, nee, nee. Okay. nee ik, ik heb niet veel voorbeelden. En waarom Bluf? Nou, dat vind ik een leuke groep. Ja, tuurlijk. Zeewse Kust is het hartstikke leuker zo. Ik weet er een die ik mooi vind. Hemingway. Ja, prachtig. Prachtig. Dag, meneer Post. Okay.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 What the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 Van Havana, de Cuba en Ankeveen, Bluff en Hemingway op verzoek van de ijsmeester David Pos. We gaan door met deze ijskoude aflevering van Met het Oog Morgen. Door weer naar Salt Lake City, naar Sebastian Timmerman. In de overdekte pijlsnelle hal, al daar in die Amerikaanse stad waar we in 2002 te gast waren voor de Olympische Winterspelen. En waar het uh, nu trouwens indoor prima toeven is. Want ik zit gewoon uh, in mijn truitje. De jas kan gewoon uit. Het is uh, uh, lekker temperatuur hier binnen. Buiten is het trouwens grauw en grijs. Het is mistig in Salt Lake City. Wat dat betreft is het maar goed dat het indoor is tegenwoordig dit toernooi. Anders zouden we echt hier oude beelden hebben uit de jaren 70. Met schaatsers die opdoemen uit uh, de mistige taferelen en ongelijke omstandigheden. En dat is toch het belangrijkste waar het om gaat. Dat iedereen onder gelijke omstandigheden kan rijden. Thijsje Oenema, die het zo goed deed op de 500 meter. En de persoonlijke record reed op de staat nog altijd aan de leiding. Ze begonnen zijn aan de laatste zeven ritten. Yekaterina Lobicheva uit Rusland, die met de tiende plaats het goed deed op de 500 meter. Persoonlijk recordreed rijdt nu tegen de Kazachstaanse Yekaterina Aidova. Maar Unema dus nog altijd het snelste op de 1000 meter. Sangwali uit Korea, die tweede werd op de 500 meter, net voor uh, Thijsje Unema staat uh, tweede op de 1000 meter. Achter Unema dus, maar blijft in het klassement Unema net voor. 200ste van een seconde. Sangwali reed 1.14.38 en dat is was een Koreaans record en daarmee doet de wereldrecordhoudster op de 500 meter. En de wereldkampioen sprint van het Olympische seizoen van het uh, 2010 doet uh, nu ook goed mee in het algemeen klassement. Aidova en Lobisheva zijn de laatste ronde ingegaan. Lobisheva kan goede duizend meters rijden. Dat heeft ze in het verleden al bewezen. Echt een rijdster voor duizend en vijftienhonderd meters. En ik denk dat ze het hier ook wel gaat winnen van Aidova. Alhoewel Aidova de laatste binnenbaan heeft. Maar Lobisheva inderdaad gaat de rit winnen en doet dat in ronde. De tweede tijd is, iets dat zeg ik, rijdt dezelfde tijd als Sangbali. 1.14.38 en dat is opnieuw een persoonlijk record voor Lobisheva. En ook Eidova rijdt een persoonlijk record. De Kazachstaanse rijdt 1.14.95. En dat is niet alleen een persoonlijk record voor Eidova, maar ook een Kazachstaans record. Maar vooral Lobisheva valt er ook op. Want de Russin, vergeet niet, volgend seizoen zijn daar de Olympische Spelen in Sochi. En aan het einde van dit seizoen... Rijden we daar de weken afstanden? Is prima in vorm. Oenema nog altijd. Vier bovenaan. En daar verdient ze echt alle credits. En uh, uh, de, de, de, de goede complimenten mee. Want afgelopen zomer, toen ze de ploeg van Renate Groenewold... voor de ploeg van Marianne Timmer, waar het voorseizoen helemaal niet goed was gegaan. En het uh, erg rumoerig was geweest. En kreeg ze veel kritiek, Thijsje Oenema. In ieder geval uh, waren er veel gefronste wenkbrauwen. Maar ze snoert toch de critici de mond. Want onder Marianne Timmer rijdt Oenema prima. Laurine van Riesen, tweede Nederlandse in de baan op de 1000 meter. In deze twaalfde rit begon niet goed aan dit WK Sprint. Want ze werd slechts 18e op de 500 meter. In 38-16, dik boven haar persoonlijk record. Dat ze vorige week reed in Calgary bij de wereldbekerwedstrijden al daar. En Nu moet ze het opnemen tegen Judith Hesse uit Duitsland. Dat is geen goede rijder op de 1000 meter. Hesse moet het echt hebben van de 500 meter. Dat is haar favoriete afstand. Maar Hesse kwam eigenlijk met de 21ste plaats op die 500 meter ook niet voor. Viel daar ook tegen. Van Riesse opent in 1786. Dat betekent dat ze met die opening van 1786 ietsje langzamer was dan Oenema. Maar dan gaat die tweede binnenbocht helemaal de mist in voor had ze een Oenema. Maar voor Laurine Van Riesse dat had ze een enorme misser. En dat betekent dus dat ze na die tegenvallende 500 meter nu eigenlijk ook al bezig is met een tegenvallende 1000 meter. En gewoon ook achterlicht ten opzichte van Judith Hesse. Doorkomt hij 46-04. En dan zie je inderdaad aan die rondetijd van 28,1 seconde dat dit het uh, niet is voor Laurine van Riesen. Die vorige week dus goed reed in Calgary. Met de wereldbekerwedstrijden al daar. Maar die goede vorm uh, voorlopig niet mee heeft genomen naar Salt Lake City. Want echt heel ver achterlicht op Judith Hesse. Dat is geen goed teken als ze dan wel de laatste binnenbocht nog voor de boeg heeft om in ieder geval het verschil iets te verkleinen. Maar dit gaat geen uh, toptijd worden denk ik voor Lorine van Riessen Gaat ook de rit verliezen van Judith Hesse. Dat zegt genoeg. 15.38 voor Judith Hesse. 15.44 de tijd van Lorine van Riessen die daarmee 1 seconde en 2 tiende verwijderd blijft van haar persoonlijk record. Hesse rijdt trouwens wel een persoonlijk record. Maar ja, voor de bronzen winnares van de Olympische Spelen van Vancouver, want dat is Lorine van Riessen. is dit zeer teleurstellend. teleurstellende eerste dag voor haar van dit wereldkampioenschap sprint bij de vrouw. Terwijl op de grote monitor hier de, op de ijsbaan van de Salt Lake City nog eens te zien is dat Van Riesen echt een enorme misser had in die tweede binnenbocht. Maar te nou en Maartenau en overeind bleef nadat we eerder vandaag bij de heren in het mannentoernooi dus Mark Tuit het onderuit zagen gaan. Nog altijd is het onduidelijk of hij mee gaat doen strakjes aan de duizend meter. We gaan verder met de dertiende rit van deze duizend meter bij de vrouwen. En in die 13e rit zien we de Japanse Nao Kodaira in de baan. Tegen Hong Zhang, die slechts vijftiende werd op de uh, 500 meter. De Chinese, maar zo'n 1000 meter wel beter moet aankunnen. Niet de eerste 200 meter. Dat is eigenlijk al jarenlang haar zwakte. De start krijgt ze maar niet goed onder controle. En dat accelereren, dat goed op gang komen vanuit stilstand. Maar als Hong Zhang eenmaal uh, goed op gang is gekomen... kan ze hele snelle rondjes rijden. Hij heeft echt een van de snelste rondjes ter wereld op haar, uh, haar naam staan... met 26 seconden... En 6800ste. Maar natuurlijk opent de Japanse. Opent nou Kodaira Sneller dan Hongzong. 1785 voor Kodaira. Die zevende werd op de 500 meter. En daarmee is ze al meer dan twee tiende langzamer dan Thijsje Unema. Die nog altijd met die 1422 bovenaan staat. In het algemeen, of op deze 1000 meter. Niet in het algemeen klassement. dan staat ze dus tweede achter Sangwali. Lee. Cordaira. Die een aantal seizoenen geleden. Vierde werd op het WK-sprint. Maar daarna die prestatie niet meer heeft weten te evenaren. Ligt nog ietsje voor, denk ik. Alhoewel, ja, nog ietsje voor. Maar Hongzang zit er al bijna naast. En kijk maar inderdaad naar die ronde van Hongzang. 26-9. Dat is dan alweer een goed teken. Dan heeft ze nu haar ritme gevonden. Vorige week was ze ziek in Kelgui, de Chinese Hongzang. En daardoor kwam ze daar niet in actie. En dat is misschien ook wel de reden dat de 500 meter van eerder vandaag toch een beetje tegenviel. En wat heeft ze dan nog over? De nummer 15 van de 500 meter in die laatste ronde. Ze gaat in ieder geval Kodaira flink verslaan. De Japanse heeft een slechte laatste ronde. En hier komt 1.1392. Ja, dat is uh, gewoon een prima tijd. De eerste binnen de 1.14 en zo... is Thijsje Oenema van de eerste plaats af. Een slotronde. Uh, 29,5 seconden. Uh, uh, of 28,4 seconden. Van Hongzang. En 1.1392. Dankzij die prima slotronde... is dus nu de snelste tijd op deze 1000 meter. En nou Cordaira. Die valt dus uh, tegen. En met 1, 14, uh, 85 zal die wellicht nog ietsje gaan zakken... in het algemeen klassement. Hongzang dus nu aan de leiding van... 1000 100 meter voor Unema en Sangwali. in het klassement, na twee afstanden, daar leidt Sangwali nipt voor Thijsje Unema en klimt Hongzang ietsje. Maar daar staat ze nog wel behoorlijk ver. Meer dan een halve seconde morgen op de 500 meter achter Thijsje Unema. Die dus prima goed meedoet in het algemeen klassement. Marit Leenstra heeft wat goed te maken in het algemeen klassement. Dat is de volgende, de derde Nederlandse die op de baan komt op deze 1000 meter en het op gaat nemen tegen niemand minder dan de wereldrecordhoudster... Christine Nesbitt. De Canadese reed vorig seizoen op de eerste dag van het wereldkampioenschap sprint 1.12.68, een ongelofelijke toptijd, het wereldrecord. Dus ze is ook houdster van het baanrecord hier in Salt Lake City. Dat staat op 1.13.36. En Leenstra moet het dus nu opnemen tegen die Christine Nesbitt. Nesbitt, die met de twaalfde plaats niet goed begon op de 500 meter... veel heeft goed te maken op de 1000 meter. En Leenstra... die de 21ste tijd, maar 38-24. Daarmee zat ze al in de buurt van haar persoonlijk record. Nesbit opent in 1796. Dat is een uh, goede opening voor Christine Nesbit op deze 1000 meter. Leenstra volgt op de kruising. Als ze dus hun eerste rondje, gezien vanaf de start, erop hebben zitten... is het verschil groot zeg. Echt 45 meter in het voordeel van uh, Christine Nesbit. De sterke dame uit Canada die uh, 27 jaar oud is... en na de buitenbocht nu doorkomt richting de bel voor de laatste rond. In 44 seconden en 77 honderdste. Drie tiende boven het wereldrecord. Maar wel binnen het baanrecord hier in Salt Lake City. Leenstra volgt. En zit met 45, 83, zo'n 14e boven het Nederlands record. Dat op naam staat van Irene Wust. En uh, Nesbit kruist voorlangs bij Marit Leenstra. Als ze dadelijk ook nog eens de laatste binnenbocht heeft. Nesbit heeft geen tegenstand gehad van de in van Marit Leenstra. Gaat de rit winnen. En wat gaat ze voor tijd neerzetten? In 1336 is het baanrecord hier in Salt Lake City. En het gaat eraan. In 12, 91 Prima tijd, zegt van Nesbit Die wat had goed te maken op de 1000 meter. En dat ook prima doet met deze 1.12.91. Terwijl Leenstra met 1.14.36... Toch tegenvalt eigenlijk. Ja, want gewoon een halve seconde boven haar persoonlijk record zit. Daar had ik iets meer van verwacht. Maar Nesbit 1.12.91 tekent hiervoor een baanrecord. En zit maar dik twee tienden af van haar eigen wereldrecord. Prima gereden dus door Christine Nesbit. Sterker nog, de 1.12.91 is volgens mij de tweede tijd ooit gereden. Want volgens mij was Nesbit maar één keer sneller. En dat was toen ze dat wereldrecord reed van 1.12.68 vorig seizoen in Calgary. Dus de tweede tijd ooit gereden. Goed gedaan door de Canadese Nesbitt, die hierdoor weer uh, goed gaat meedoen in dat algemeen klassement. En kijk ik al even stiekem naar dat algemeen klassement voor morgen. Daarin gaat het heel spannend worden hoor. Want uh, als je de 500 meter van vandaag en de 1000 meter van nu bij elkaar optelt van de dames die al gereden bij Leidzang Wali, 100ste morgen voor op Christine Nesbitt en 200ste morgen op de tweede 500 meter voor op Thijsje Oenema over uh, kleine verschillen gesproken. Het komt echt aan op de finesses dit weekend in Salt Lake City. Wie maakt de minste fouten? En Het is een verschrikkelijk spannend toernooi bij de vrouwen, terwijl we nog de laatste drie ritten op de duizend meter gaan krijgen. De rit 15 van de 17 is nu vertrokken. Olga Vatkulina, de Russin, neemt het daarin op tegen Brittany Bowe. Vatkulina, 9 op de 500 meter. Bowe eindigde op de 13e plaats. Maar Brittany Bowe reed daar wel een persoonlijk record. En is een uh, Amerikaanse vrouw die heel goed kan rijden op de 1000 meter. seizoen, vorige week, in Calgary, 113 9 reed. Dat was een dik persoonlijk record. In dit seizoen in de wereldbekerwedstrijd ook al twee keer op, de, op het podium stond. Twee derde plaatsen vorige week daar in Calgary op de 1000 meter. Brittany Bowe, die nog maar een, een paar jaar schaats. Ruim twee jaar staat ze pas op de ijzers. Komt van het skaten. Komt door in 45. 06 als ze de laatste ronde ingaat. Een volle ronde. Is goed met 27 seconden. En dan kan de, de Amerikaanse dat wellicht af gaan maken in de slotronde. Alhoewel haar Russi, Russische tegenstandster Olga Fatkulina Wel een richtpunt heeft aan Brittany Boma op de kruising nog niet echt dichterbij is gekomen. Fatkulina moet het nu doen in de laatste binnenbocht. Mooi duel. Want dames komen vrijwel zij aan zij uit de laatste bocht. Maar boven. Versnelt beter uit en gaat de rit winnen in 1.1368. En dat is andermaal een persoonlijk record. Weer dik 2 tienden eraf. En deze dame gaat echt meedoen op de 1000 meters. Wordt een gevaarlijke vrouw ook met het oog op volgend seizoen. Op die Olympische Spelen van Sochi. 1.1268 is de tweede tijd tot nu toe. En betekent ook dat zij dus sneller is dan Thijsje Oenema. Maar Oenema blijft op haar beurt. Brittany Bo wel voor in het algemeen klassement na twee afstanden. 1.1268 dus voor... Voor deze Brittany Bo. En Olga Vatkulina reed met 1.1392. Trouwens ook een persoonlijk record. En de Russin reed daar volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd mee, ook een Russisch record. Nog twee ritten op deze 1000 uh, meter bij de vrouwen. Dan zit de eerste dag van dit toernooi erop. We krijgen nu in de voorlaatste rit de winnares van de 500 meter in de baan en de titelverdedigster want dat is Jing Yu die de 500 meter won in 37 seconden en 21 honderdste Jing Yu die vorig seizoen in Calgary het wereldrecord destijds reed 3694 dat record inmiddels kwijt is aan Sangwali, Maar prima begon dus aan dit WK-sprint als titelverdedigster. Margot Boer. Ja, deed het niet super slecht. Een tiende boven haar PR. Boven haar persoonlijk record. 37,64. Maar het had nog net ietsje beter gemogen. Vond Margot Boer zelf ook. Nu vertrokken in de binnenbaan. Betekent dus ook dat ze dadelijk uh, in deze rit de laatste binnenbocht heeft. Morgen, dan rijden alle vrouwen. zeg maar in de, andere, in de tegengestelde baan van uh, vandaag. Margot Boer. Nu dus de laatste binnenbocht dadelijk. Opent in 17-18. 1888, 1788 voor Boer. En uh, Ying was een tiende sneller bij de opening van deze 1000 meter. Margot Boer kan goede de 1000 meters rijden hoor. Heeft genoeg bewezen in de afgelopen seizoenen. Vorig seizoen werd ze derde op de weken afstanden. En Ying Yu die is aan het einde van de kruising toch Margot Boer behoorlijk genaderd. En die Chinese heeft twee binnenbochten nu voor de boeg. Komt niet helemaal lekker door deze binnenbocht op weg naar de 1000 meter, uh, 600 meter. Wat moest met de linkerhand naar het ijs. Het verschil is niet groot hoor. Boer gaat goed mee met uh, Ying Yu. En Margot Boer zit qua doorkomsttijd ietsje binnen het Nederlands record van Irene Wust. Kan Margot Boer dat vasthouden in de laatste ronde? Nadat we eerder vandaag het Nederlands record op de 500 meter al verbeterd zagen... Jing ligt nog altijd voor als ze aan de overzijde de laatste buitenbocht ingaat. Margot Boer heeft de laatste binnenbocht, komt dichterbij, komt eraan. Ja, dat gaat uh, Margot Boer gewoon prima doen. Maar Jing versnelt denk ik ietsje beter uit. Ja, dat doet de Chinezen. Die wint de rit 1.13.93. En Irene Wust kan opgelucht ademhalen, want Margot Boer levert in de slotronde te veel in. Rijdt 1.14.24. Net geen persoonlijk record voor haar. En dat is uh, trouwens ook niet voor Jing Yu die 1.13.93. Maar Ying Yu Blijft daar wel bijvoorbeeld Christine Nesbit mee voor in het uh, algemeen klassement na twee afstanden. En ook uh, uh, Bo, Zhang en Fatkulina, de vrouwen die sneller waren dan Jingyu op deze duizend meter, blijft zij voor in het klassement na twee afstanden. Eén rit nog te gaan. Geen Nederlandse vrouwen meer, die hebben we allemaal gehad. De beste in het klassement na de eerste dag is uh, Thijsje Oenema. Margot Boer volgt op haar ploeggenoten op zo'n, kijken, bijna drie tiende van een seconde, 27 honderdste om precies te zijn. En dan Leenstra van Farisse verder weg. Oenema en Boer, de vrouwen uit de ligaploeg van Marianne Timmer. De enige sprint die we ooit gehad hebben. Zijn de beste Nederlandse vrouwen na deze eerste dag. Die conclusie kunnen we nu al trekken. En ook dat ze goed meedoen in dat algemeen klassement. Maar Heather Richardson, de grote favoriete voor dit WK, staat nu in de baan. Komt uit Amerika, van origine uit North Carolina, uit High Point. Maar ze woont al jarenlang hier in Salt Lake City. Nadat ze overstapte vanuit het inline-skaten, ook zij dat deed ze in 2007 naar het lange baan schaatsen. Want dat skaten is geen Olympische sport. Nog niet. Gaat wellicht wel gebeuren. Schaatsen is dat wel. En daardoor stappen alle Amerikaanse, Amerikanen over van die sport naar het schaatsen. Richardson is topfavoriet. De kans er de druk aan. Opent in 1785. En Carolina Urbanova, haar Tsjechische tegenstander, gaat goed mee. Richardson heeft nu een richtpunt aan Urbanova op de kruising. Reed dit seizoen al in 1309. Dat deed ze vorige week in Calgary. Toen ze beide wereld de bekerwedstrijden won op de 1000 meter. En daarmee toch een tikkie uitdeelde in Canada aan de Canadese Christine Nesbitt. Nesbitt staat nog met die 1.1291 bovenaan de ranglijst nu voor de 1000 meter. Als Heather Richardson de laatste ronde ingaat dan met ste achterlicht ten opzichte van Christine Nesbitt. 44-83 was een prima doorkomsttijd. En ze versnelt goed uit. Ze versnelt prima uit de kruising op. Ligt uh, genoeg voor op Erbanova voorlopig. Als ze dat vasthoudt, uh, de Richardson, gaat ze in ieder geval de rit winnen. En gaat ze in de buurt komen wellicht van die 1-12-91. Daar gaat ze door de laatste buitenbocht heen. Valt nu toch ietsje stil. Dan komt zelfs Erbanova nog ietsje terug. En wordt het een duel. Wordt er nog een duel om de zegen. Maar dat wordt gewonnen door Richardson. Maar ze leven toch te veel in hoor. Door die mindere laatste bocht komt ze uit op 1, 13, 75. En dat betekent dat Heather Richardson, gek genoeg... en dat is een verrassing, niet aan de leiding gaat na de eerste dag. De 1000 meter wordt gewonnen door Christine Nesbit. In het klassement na de eerste dag leidt de Chinese Yin Yu... voor Richardson en Sang Wali. Thijs Junema is op de vijfde plaats, de beste Nederlandse. En dat was uh, Sebastian Timmerman vanaf het WK-sprint in Salt Lake City. Nou, wat is mooier dan een uitzending vol sport- en mode te besluiten met een gesprek over Magnus Carlsen. Want... Max Pam, schrijver, columnist, maar ook schaker en schaakliefhebber. Die, die verenigt dat allemaal in zich, hè? Magnus Carlsen. Ja, dat is het grote talent van dit moment. Hij zal aan het eind van het jaar ook ongetwijfeld wereldkampioen worden. Daar ben ik van overtuigd. Er komt nu een, een kandidatentoernooi met acht sterkste spelers ter wereld binnen enkele maanden. Dat gaat hij ongetwijfeld winnen. En dan krijg je aan het eind van het jaar een match om de wereldtitel. Tegen wereldkampioen Anand, Anand. En dat gaat hij volgens mij ook winnen. Dus dan hebben we een nieuwe wereldkampioen, 23 jaar oud. Misschien is hij dan net 24, dan heeft hij het record van Kasparov net niet verbroken. Maar hij is ongetwijfeld net zo'n groot talent. Misschien een nog wel groter talent dan Kasparov ooit is geweest. Ja, want er wordt ook, uh, naar aanleiding van het Tata Stiel-toernooi, uh, waar hij ook is in Bijkansen, uh, gesproken over na de periode Fischer, na de periode. Casper uh, over gaan we nu de periode Kalsen in. Wat, waaruit ja. bestaat die periode? Die bestaat uit het feit dat hij alles grote toernooien die er bestaan... Uh, allemaal gewonnen heeft. Met uh, sommige, zoals nu in Wijk uh, aan Zee... met uh, anderhalf, twee punten voorsprong. En dat is ongekend. Dat, dat is al een jaar niet meer voorgekomen. We hebben nu een wereldkampioen, aan uh, hand. En uh, ja, die eindigt in toernooien zesde, zevende, soms wel tiende. En, uh, en nu, we, nu gaan we straks een echte wereldkampioen krijgen. die ook alle toernooien wint. Gewoon een jonge kerel. Wat hij is... Verslaanbaar is. Hoe oud? 22. Hij is van 1990. Dus hij is nu 22 jaar. Dat hij ook nog fotomodel is. Dat, dat, voor is is dat uh, ja, gebeurd? Of is nou, dat een uh, soort tekening? Nee, dat is, nou ja, uh, Bobby Fischer is ooit wel eens gevraagd om reclame te maken voor een schoenenmerk. Kon hij 1 miljoen dollar voor krijgen. En dat heeft hij geweigerd omdat die schoenen niet goed zaten. Dat vond hij uh, uh, geen mooie schoenen. Dus hij heeft dat aanbod heeft hij uh, van de hand gewezen. Maar uh, Carlson heeft het voor, ik uh, meen voor Raw, heeft hij dat uh, geaccepteerd. En die. Uh, ik weet niet zeker of nu het contact met hem is afgelopen, maar hij, hij loopt in allerlei merkkledingen en is ongetwijfeld voor vele miljoenen gesponsord. Wat is het voor iemand? Ik begreep dat hij uh, veel minder een freak is dan uh, schaakmeesters volgens mij moeten zijn eigenlijk. Ja, volgens mij ook, maar ja, de tijden veranderen, dus uh, schakers worden ook steeds normaler. Uh, hij is zeker geen Bobby Fischer, waarvan uh, geen touw aan vast te knopen was op een gegeven moment. Die eigenlijk helemaal in uh, antisemitisme en uh, paranoia ten onder is gegaan. Kasparov was ook geen makkelijk mens. Weliswaar lang niet zo gek als Fischer. Maar een heet hoofd ook. Een echt een heet hoofd. Iemand die uh, met ramen en deuren kon smijten als hij een keer een partij heeft verloren. Maar we hebben nu een wereldkampioen waarvan ik, niet, uh, waarvan ik geen eigenaardigheden zie. Ik bedoel, een hele mabele jonge jongen die uh, keurig bij zijn ouders uh, de, zijn school heeft afge, afgemaakt. Uh, ondertussen steeds sterker en sterker is geworden. En alles wat hij zegt, uh, ja dat klinkt eigenlijk heel verstandig. Ja, hij schijnt niet te drinken, schijnt niet nee, nee. te roken, goed. Ik heb hem st... nog niet met meisjes gezien, dus ja, ik weet het niet. Hij is uh, weliswaar heel gepassioneerd door dat schaken. En is, dat is natuurlijk zijn hele leven verder. Maar hij heeft niet de, de, de, de, de, de obsessieve gekte van die Fischer ooit heeft gehad. Maar dat hoort toch helemaal niet? Dat hoort niet ja, maar dat was in de tijd dat Schaken nog veel met, met uh, romantische levensgevoelens te maken heeft. En echt een, een bepaalde levensstijl was. En dat is natuurlijk wel in de loop der jaren veranderd, al die Schakers die doen nu aan... Uh hardlopen, en atletiek en fitness en, en dat soort dingen. Zijn net journalisten Zijn eigenlijk. net journalisten. Nou ja, de generatie die dan naar mij komt... Uh, zal ik, zou ik daar beter mee willen beschrijven, ja. Is er überhaupt een trend, Max, in de richting van... Uh, jongere kampioenen in de schaakwereld? Ja, dat bestaat heel erg. Tegenwoordig uh, is het heel normaal als een grootmeester... Uh, als je dat op je veertiende jaar wordt. Dat was vroeger eigenlijk absurd. Uh, men vond dat je... Uh, Twintig, nou, dertig jaar geleden was het vrij normaal... als je hoogtepunt als schaker tussen je dertigste zeg maar, en je veertigste lag. Maar nu is het helemaal dat je hoogtepunt al op je, voor je twintigste valt. En heb je daar een verklaring voor? Nou ja, men begint veel sneller. En, uh, in, in, in, uh, maar goed, hij is een Noor, dus het is toch iets eigen, eigenaars. In, in landen als de Oekraïne en uh, Azerbeidzjan en Armenië... dan krijgen die kinderen al vanaf drie jaar op de lagere school... Schakelessen. En dan, en dan is het veel uh, voor de hand ligger, omdat er ook hele sterke schakers uit de voorschijn komen. Maar uh, die Carlsen is zo'n absoluut natuurstalent. Die, die komt uit een land waar eigenlijk schaken niet normaal is. Of helemaal niet populair is. En, en, en uh, ja, hij is toch ineens als een eendags vlinder, bloem, uh, groot kampioen uitgegroeid. Wonderlijk. Wonderlijk. Heel wonderlijk. Ho hij, het is wel bijzonder aan hem dat hij. Uh, een fenomenaal geheugen heeft. Dus hij heeft. er zijn al beschrijvingen van... dat hij op uh, uh, achtjarige leeftijd schaakboeken las. één keer. En die al uit zijn hoofd kende. Ja, dat is, dat is bij... Ja, maar goed, hij is toch, toch normaal. Hoe lang kan zo iemand mee? Wordt dat ook nou, steeds korter? In principe, kort, Kortsnooy is nu uh, 81. Die heeft nu net een, uh, een hersenbloeding achter de rug. Maar uh, die is, is eigenlijk weer van plan om te gaan schaken. Dus je kan heel lang mee, maar ik... Ik vermoed toch dat, dit, uh, dat hij te beroemd wordt en uh, op een gegeven moment uh, zo rijk zal zijn. Uh, Kasparov is bijvoorbeeld soms ook multimiljonair, of zeker miljonair. Hij, hij verdient geloof ik, verdient nu al 5, 6 miljoen per jaar. Dus dat, dat, de, die ambitie zal, als hij wereldkampioen is, toch wel op een gegeven moment uitdoven. Vermoed ik. En Kasparov is ook na zijn veertig met pensioen gegaan. Hij heeft allemaal bijnamen als de, de Messi van het schaken, de Mozart, Mozart. van het schaken. Mozart. Ja, ja, absoluut terecht. De Dank. Rossini van het schaken zou ik hem eigenlijk meer willen noemen. Het is prachtig. <laughs> okay. Dankjewel voor je komst, Max Pam. We hadden het over Magnus Carlsen, wonderkind. Dit was het oog voor deze zaterdag. Morgen zit hier John Jans van Galen, straks BNN... met daar in een gesprek met Ilko Bos van Roosenthal, oud-correspondent van de NOS in Amerika, maar net terug in Nederland. Goeie zondag. En een laatste glas in steen...